In de Randstad viel op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 2 kilometer. De politie is daar bezig met een aanhouding en daarom zijn er twee rijstroken dicht. Bij Rotterdam viel op de A16 richting Breda voor het knooppunt Ridderkerk 2 kilometer door een kapotte auto. Hier is de ook afgekruist. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 En gaf mijn tenen dieper in het zand. Je smeedt je in, je lichaam glinstert in de zon. Ik wou dat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 And everyone needs their separate goals.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 Eerst en vooral ennemis Zo,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 Cama, calma, calma, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y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 Tengo la camisa negra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 just do shot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 Come on Not disappointed. toen we elkaar ontmoetten, toen we toen te elkaar ontmoetten, toen we elkaar ontmoetten, toen we elkaar ontmoetten,